Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van de ene en laatste History of Heavy Metal special. Fijn dat je nog steeds luistert. En voor degene die net inschakelen, kan ik vertellen dat vanavond in het teken staat van de Groove Metal. Dat net zoals de Industrial Metal, de Alternative Metal, de vorige week behandelde Metalcore... en volgende week in de, eh, vol over twee weken sorry, in de laatste uitzending van deze specials, de Nu Metal... behoort tot de New Wave of American Heavy Metal periode dat begin jaren negentig ontstond... De New Wave of American Heavy Metal was een spannende periode voor de Amerikaanse heavy metal. als tijd als een dominante muzikale kracht overspannen de late jaren 90 en vroege jaren 2000. Maar kon die positie niet voor altijd behouden. Tegen 2002 putte een groeiend leger van Amerikaanse band uit meer traditionele metal invloeden... en combineerde ze met hardcore en extreme metal en mellow death. Deze scene, geleid door onder andere uh, Lamp of God, Killswitch Engage, Shadows Fall en God Forbid, werd door de media de New Wave of American Heavy Metal genoemd. Hoewel de grenzen van dit genre-tag nog steeds ter discussie staan... aangezien de beweging minder dan twee decennia geleden eindigde... speelden veel, maar niet alle bands... een stijl die we tegenwoordig herkennen als metalcore... en droegen trots dit metal-label als ereteken. De new wave of American heavy metal en de bands daarbinnen... zijn in de jaren daarna bespot als niet extreem genoeg... of inspirerend voor de volgende generatie metalcore. Maar diezelfde bands legden ook de nadruk weer op riffs... en weg van de draaitafels... Inspireerde nieuwe legioenen, jonge muzikanten en overbrugde het gat tussen hardcore, hardrock en extreme metal opnieuw. We als uuropener van dit tweede uur een van de leiders van deze scene, A Lamb of God dus, met het nummer Black Label. Wat overigens perfect aansluit op de eerste urafsluiter Black Label Society. De uit Richmond, Virginia afkomstige band is een van de belangrijkste heavy acts van dit millennium. Met een direct herkenbaar geluid. Zowel agressief fel als groove gedreven zijn ze in potentie de grootste Amerikaanse metal act sinds Slayer of Pantera. Lamb of God heeft in de loop van acht albums nooit echt compromissen gesloten met hun stijl en heeft een legioen fans over de hele wereld opgebouwd. Het is moeilijk om te veel bands uit de 21ste eeuw aan te wijzen die net zo consistent subliem zijn geweest als Lamb of God in die tijd. Van het extreem chaotische geleid van het debuut New American Gospel... via het oorlogszuchtige As The Palaces Burn... het met gevulde Sacrament en het brute Wrath. Helemaal tot waar Lamb of God momenteel zit... zijn ze een van de meest betrouwbare en geliefde bands van de moderne metal geworden. Wat een prestatie aan zich is. Niet te zwijgen over frontman Randy Blythe... Die iedereen voor zich wist te winnen met zijn moed en zijn welbespraakte gevoelige en krachtige reactie op de tragische dood van Lamb of God fan Daniel Nozek. tijdens een optreden in Tsjechië in 2012. Randy reisde terug om te worden beschuldigd van doodslag in 2013 en maakte na te zijn vrijgesproken een direct punt van eerbetoon aan Nosek. In plaats van te klagen over zijn behandeling, toonde hij zijn grote nederigheid tijdens het proces. Een klasseactie als frontman van een band van wereldklasse. Ook de uit de slaperige buitenwijken van het uit Franse Bajon... afkomstige Gojira, dat in 1996 begon als Godzilla... heeft geen gemakkelijke reis doorstaan. In hun beginjaren begon de band als death metal act... maar wisten te schoppen tot een succesvolle festival-headliner die ze nu zijn. Tegen alle verwachtingen in hebben zanger en gitarist Joe... En drummer Mario, een van de meest onwaarschijnlijke beklimmingen in de geschiedenis van metal bedacht. De band vond duidelijk hun geluid met hun death metal debuut Terra Incognita in 2001... maar liet er slechts een glimp zien van de progressieve krachtpatser die ze zouden worden. Hun opvolger The Link was een enorme stap vooruit ten opzichte van hun debuut... De productiekwaliteit is aanzienlijk verbeterd... de progressieve elementen zijn meer uitgesproken... en lieten ze de eerste hap van de verpletterende gitaarklanken horen... die tegenwoordig kenmerkend is voor Gojira. Van dit album verscheen ook hun eerste single, Indians... en die ruilen je nu horen. Bangers Chimera uit Ohio, die we net hoorden met Down Again van het tweede album, The Impossibility of Reason uit 2003. Worden tegenwoordig niet echt als nu metal beschouwd en zijn zelf ook niet erg gesteld op het debuutalbum van hun, Pass Out of Existence uit 2001. Frontman Mark Hunter heeft in de, la, in de jaren daarna kritiek geuit... op de benadering van het album ten aanzien van sampling en elektronica. Twee eigenschappen die ervoor zorgden... dat hun eerste album in de categorie nu-metal terechtkwam. Uitgebracht vlak na Slipknot... die de wereld twee maanden eerder in vuur en vlam zette met Iowa heeft Chimera's geluid hier veel gemeen met de gemaskerde dreigingen. Dat wil echter niet zeggen dat ze totale afzetterij zijn. De mix van death metal, vreedheid van de band met groove metal riffs... geeft het verdere nu metal vriendelijke geluid een zeker ruggengraat... en agressie waar veel van dergelijke acts moeite mee hebben. Andal Herrick's drums zijn ook op dit album zinderend geïnspireerd door de machinegeweer... de snelle drumstijl die je vaker tegenkomt in speed en trash metal... Hunters stem, even gutturaal en demonisch als altijd, slaat je om de oren met vaak brute nihilistische teksten en de gitariffs zijn vooral hectisch, maar strak. Het album als geheel is het muzikale equivalent van een razendsnelle horrorfilm. Spannend, meeslepend en nogal onaangenaam. Hoewel Chimera hun kenmerkende geluid pas echter vond in de albums die volgden. Zo ook op dit album, wat net het nummer van gedraaid heb... is deze release uit het staartje van de nu Metal Boom een ondergewaardeerd juweeltje. En dit album mag trouwens ook niet ontbreken deze klassieker. Net zoals de eerder gedraaide band Gojira komt Dagobah uit, ook uit Frankrijk... De Industrial Groove Metal Band is in Marseille van 1997 opgericht... en is beïnvloed door stijlen als Machine Head, Strapping Young Lad... Pantera en Fear Factory... waarmee ze hun eigen stevig en bruut geluid wisten te creëren. Aangezien metalmuziek in Frankrijk niet zo populair is als in andere landen... speelt Dagobah vaak concerten en optredens buiten Frankrijk... zoals in Duitsland en de Scandinavische landen... met voorprogramma's met grote namen als Machine Head dus in Flames en Sepultura... Frankie Costanza, voormalig Imperial Drummer, en Isakar spelen ook in een zijproject genaamd Blazing War Machine. Sinds de release van hun titeloze debuut in 2003... destijds geïnspireerd door Amerikaanse metalex uit de jaren 90 zoals Pantera, Machine Head en Fear Factory... is Dagoba fel aan het klimmen naar de top... en vertegenwoordigt ze strots de Franse metal scene. In de loop der jaren en acht albums later... breiden Dagoba hun furieuze geleidheid... met donkere, symfonische en industriële elementen op hun album Black Nova. Met een vorig jaar verschenen release bij Night klinkt de band toegankelijker dan ooit... met een rijke dynamiek, torenhoge riffs... en krachtige zang met aanstekelijke melodieuze refreinen. En van het titelloze debuut... viel de keuze op het nummer Year of the Scapegoat. Komt-ie! het op Dagobah hoorden we Nothing Strong van Devil Driver... met als grondman voormalig cold chamber vocalist Des Fafara. De band sloot zich aan bij de strijd aan het einde van de gouden eeuw van groove metal. Een tijd waarin de beweging die de meeste zware muziek uit de jaren 90 kenmerkte... langzaam begon te veranderen in andere subgenres zoals gent metalcore en nu metal... Als gevolg hiervan voelde het titeloze debuut van de band... alsof het een identiteitscrisis doormaakte... en bleef het over het algemeen onopgemerkt. Het zou echter niet lang duren voordat de Californische Shredders... zichzelf opnieuw uitgevonden hadden... want hun veel sterker opvolger, de Fury of Our Maker's Hand... dat in 2005 uitkwam, bracht de beste stukjes groove metal... met een frisse melodieuze twist. Op 12 mei brachten ze hun tiende studioalbum... Dealing with Demon Volume 2 uit. Kort na de ondergang van hun vorige band, Pantera, begonnen Dimeback Daryl en Vinnie Paul begin 2003 de band Damage Plan op te richten. Het paar recruteerden voormalig Helford, gitarist Pat Lackman op zang en tattoo-artiest Bob Zilla op bas. Damage Plan bracht op 10 februari 2004 zijn debuutalbum New Found Power uit in de Verenigde Staten. Dat binnenkwam op nummer 38 in de Billboard 200... en in de eerste week 44.676 exemplaren verkocht... Heel specifiek. Helaas sloeg op 8 december 2004 het noodlot toe in de rockclub Al Rosa Village in Columbus, Ohio. Toen Dimebag, Daryl en drie andere mannen werden vermoord in een bizarre en ongelukkige woordenwisseling met een ontevreden fan. Een man verscheen op het podium met een pistool net na het begin van Damage Plans set. En nadat hij naar verluid opmerkingen had gemaakt, waarin hij de schuld voor Pantera's uiteenvallen op Dimebag legde. Schoot en doodde hij de gitarist op korte afstand. De aanvaller, later geïdentificeerd als de 25-jarige Nathan Gale, inwoner van Marysville, Ohio, doodde drie andere mannen voordat hij werd vermoord door de lokale politie. Waaronder een concertbezoeker, clubmedewerker en Damage Plan-lijfwacht Jeff Mayhem Thompson. Gedenktekens na de schietpartijen herinnerden de slachtoffers en vroegen zich af wat Gales' motieven waren. Terwijl de toekomst van Damage Plan onduidelijk was, omdat de overlevende leden rouwden. Save Me verscheen als single van dit eerste en laatste album. En draai ik nu voor jullie als eerbetoon voor deze geweldige gitarist. I am Metalheads zullen naar Lamb of God verwijzen als de rechtmatige erfgename van de Groove Metal Kroon. Maar ze zijn niet de enige band die de vlag de laatste tijd voert. De Virginia collega's Byzantine, die we na Damage Plan hoorden met Hetfield hebben een angstaanjagende reputatie opgebouwd... door groove metal naar hun eigen snode doelen te vervormen. Wat resulteert in een vaak epische en avontuurlijke kijk op het genre. Ze werden opgericht in 2000, tekenden bij Prosthetic Records... en brachten drie volledige albums uit. The Fundamental Component uit 2004... en They Shall Take Up Serpents uit 2005... en Oblivion Beckons uit 2008. Kort na het uitbrengen van Oblivion Beckens werd aangekondigd... dat ze uit elkaar waren gegaan om zich op families te concentreren. Ze hervormden zich in 2012 en brachten het jaar daarna op, uh, daarop een titeloze album uit. In 2017 brachten ze hun meest recente album The Cicada Tree uit. Het kostte wat moeite om Vinnie Paul weer in een band te krijgen... na de verschrikkelijke moord op zijn broer Dimebag Daryl... tijdens een Damage Plan Concert nothingface bassist Jerry Montano benaderde de voormalig Pantera en Damageplan-drummer... verschillende keren om deel uit te maken van de all-star outfit Hell Yeah. Maar Paul rouwde nog altijd na deze trieste gebeurtenis. Uiteindelijk werd de metal supergroep gevormd. In 2006 in Dallas rond de talenten van Mudvayne-zanger Chad Gray... en gitarist Greg Nothing Nothingface-gitarist Tom Maxwell en Jerry Montano, die ook met Danzig speelden... ...en dus met Pantera Damage Plan drummer Vinnie Paul Abbott. Het titeloze debuut van de groep werd in april 2007 uitgebracht op Epic Records. Kort nadat het album werd uitgebracht verliet Montano de band... ...en werd vervangen door Damage Plan bassist Bob Zilla. Met Zilla begon de band aan nieuw materiaal te werken... ...en in 2010 brachten ze hun tweede album uit Stampede getiteld. Een derde Band of Brothers volgde in 2012... ...waarna Zilla en Tribbett op een vriendschappelijke manier de band verlieten... En in 2014 werd album nummer 4 getiteld Blood for Blood opgenomen met producer Kevin Churko als vervanger op de bas. En kraakte de Amerikaanse top 20. Door dit alles heeft Hell Yes kenmerkende mix van Groove, Alternative en Nu Metal een toegewijde aanhang getrokken. Passend bij een echte supergroep. In plaats van de nogal bescheiden ambities waarmee het allemaal begon... Van het titelloze debuut horen jullie nu hun allereerste single, You Wouldn't Know. Dat gaat over de strijd waarmee Winnie Paul te maken had... Na de, dood, na de moord op zijn broer Dimebag Daryl. Het kan worden geïnterpreteerd als een verhaal waarin Winnie Paul de oudste is... en een jongere persoon vertelt dat je zou mij niet kunnen zijn... zelfs als je zou willen vanwege het liefdesverdriet dat hij moest overwinnen. You To. Everything I've been through You wouldn't know Live your life Soaking up all my sunshine Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stamford. We net de debuutsingle The Bleeding van Five Finger Death Punch... dat een van de meest succesvolle groove metal bands van de jaren 2010 is... sinds hun oprichting in 2005... en tevens een hoofdbestanddeel van de Billboard hitlijsten. Hun naam is ontleend aan de cultvechtsportfilm Five Fingers of Death. De gigantische riffs en scheve teksten leveren een merk van vintage trash een de metal op dat net zo krachtig is als hun naam. In de jaren na hun debuut The Way of the Fist in 2007 hebben ze een hele reeks prijzen gewonnen, dankzij goud- en platina-verkopende albums zoals American Capitalist uit 2011, de ambitieuze tweedelige set The Wrong Side of Heaven en The Righteous Side of Hell uit 2013 en and, and Justice for None uit 2008. Ik had zijn allereerste band het eerste uur al gedraaid, maar Max Cavallera's werk met Soulfly, Cavalera's Conspiracy en Killer Be Killed na zijn Sepultura mag ook tot het genre groove metal gerekend worden. Max richtte supergroep uh, Killer Be Killed samen met Dillager Escape Plan zanger Greg Pucciato op in 2011 en bevat ook Mastodon bassist zanger Troy Sanders en Converge drummer Ben Coder. Hun titeloze debuutalbum verscheen in 2014 en hun opvolger Reluctant Hero kwam in 2020 uit. En van het titeloze debuut draai ik hun debuutsingle Wings of Feather and Max Wax met tot slot een nieuw Zeelandse band. Welke dat is voor jullie zo. En dat waren natuurlijk de afsluiters van vanavond. Alien Weaponry met Uruta. Ze zijn momenteel een van de meest veelbelovende jonge metal acts ter wereld... vanwege hun innovatieve aanpak. Waarbij de groove metal van Pantera wordt gemengd... met de grungy rockzang van Alice in Chains... de torn van Sepultura... en de inheemse Nieuw-Zeeland Maori folklore op een visionaire manier. De band uit Waipu heeft momenteel twee albums op hun naam staan... en Uruta is afkomstig van een debuut Toe! Uit 2018 met de toen de tijd nog 18-jarige drummer Henry de Jong... een 16-jarige gitarist-zanger Louis de Jong... en de 16-jarige bassist Ethan Tremblay, die in 2020 vervangen werd door Toerunga Morgan Edmonds. Mijn tijd zit er vanavond weer op. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek. Ik anders wel. Volgende week onderbreek ik mijn laatste History of Heavy Metal special weer... voor wederom een gast in de studio... En ditmaal zal ik met zandvorter Michael van Oostendorp Metalhead in harte nieren dieper in zijn muzieksmaak duiken. En uiteraard zijn favoriete nummers ten gehore gaan brengen. Zorg dat je er weer bij bent, dus het wordt namelijk een lekker avondje zware metalen. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren. Voor straks nog een resterende fijne avond. En rustige wens. Doei.